Vooral de grote knelpunten waar het gisteren misging worden aangepakt. De NS rijdt met een aangepaste winterdienstregeling. Pas op voor gladheid, het is flink afgekoeld. En dat was het nieuws op 538. 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Niels van der Veen. Goedemorgen, Justin Timberlake. Zometeen eerst hier Kiss. Dit is I Was Made For Loving You. Radio 538 mm Love you, baby. Een hele goede morgen. Het is vijf uh, uur geweest. Dinsdag 6 januari vandaag. Ja, eventjes uh, attent op zijn. De laatste dag dat het mag. Hè? De beste wens. Ja, drie koningen vandaag. dus Vandaag mag het toch. Ja, en hopelijk heb je gisteren een beetje overleefd. Hè? Qua winters, uh, winters weer, treinen die niet rijden, druk op de weg. Hopelijk dat je vandaag wat uh, makkelijker van of naar je werk komt. Of dat er misschien wel gezegd is... Werk maar lekker thuis, vandaag ook fijn. Uh, op dit moment geldt in het hele land de code geel vanwege de gladheid. En later deze ochtend wordt er ook nog een dichte mist voorspeld. Dus uh, het is nog zeker niet gedaan qua gedoe met de sneeuw. Maar dan word je deze ochtend uiteraard bij 538 ook fantastisch uh, voor op de hoogte gehouden. hoor. Ja, maak je daar maar niet druk om. Uh, pink zo meteen, just like fire. En dit is Stapik bij 538 en Buddy every day what you say i gotta be gotta be honest you're the one now. Turn me off. Just Like Fire bij Radio 538 met zometeen om 6 uur Tim Brik, Niels en Florentine. En een nieuwe 538 ochtendshow. Ja, ook in 2026 begin je de dag met een lach hier vanaf 6 uur. Eerst even terugblikken op de ochtendshow van gisteren. Toen had Florentine namelijk de laatste modetrends meegenomen op het gebied van uh, autokleuren. De saaie kleur voor je auto is namelijk steeds minder populair. Denk bijvoorbeeld aan grijs, zwart oh, of ja. wit of blauw. Ook al zijn de meeste auto's nog wel saai van kleur. Ja. Maar wel veel minder dan bijvoorbeeld uh, een vijf jaar geleden. Toen bestond 90% uit die kleuren. En nu is dat nog maar 85%. Wat is dan wel de nieuwe kleur? Nou, nou, nou, nou, nou, nou. nou Groen. Groen. groen? Ja, ja dus deze groen. gaan op. Het zijn een hoop kleuren. Ja. Of Althans, je hebt een hoop ja. kleuren groen kleuren groen. Ja, groen. Dat, dat, dat Kawasaki groen, zeg maar, ja. Dat hele felle. Mosgroen. Ja. ja, nou dit is meer. Uh, het gaat vooral om die Skoda L-rok. En als je die dan googelt op groen, dan is het een soort ja, lichte olijfgroen. Mooie oh. kleur hoor. Ja, ja. Maar het gaat een beetje naar het, het legerachtige. Ja, maar dan iets lichter, iets oh, zachter. Dat is natuurlijk ook, staat dat ook in dat boekje van de overheid... dat je een, laten we zeggen, schutkleurauto moet... Uh, te, ja, ja. Ja, ja. ja, het is niet echt leger. Maar goed, wit bijvoorbeeld, dat is ook niet meer zo hip. Dat was een tijd, hè? Ja. Dat, ah, iedereen in, in de, in de Zuid-Europese landen, Zuid landen ja. rijdt iedereen rijdt natuurlijk heel veel witte auto's. Maar je weet of? wat ze zeggen, met een witte blijf, blijf je zitten. Witte. Maar vroeger oh. zeiden ze ook een, gro eh, een groen kost poen, zeiden ze altijd erachteraan. Ja. Maar dat is dus niet meer. Wordt het iets minder zichtbaar waarschijnlijk? Dat je meer ongelukken hebt of nee, zo? Nee, nee, nee. Het is meer dat je, als je hem in komt ruilen... dat ze zeggen, ja, misschien het oh, is kleur. Nee, nee. Maar toch nee. is... Uh, ik heb ook een zwarte auto, maar het is wel dodelijk saai. Ja, maar het, het is, is wel mooi, echt, toch? Eh, ja, saai. Ik heb hiervoor... had ik een, een soort groen paalmoer-achtige... Oh, ja. uh, Auto en dat dat valt wat al... meer op. Ja, maar de, ik heb eigenlijk altijd auto's uh, die, die er staan, dus dan heb je ook ja, weet je. De, heb je jou, weinig keus? Dan heb je geen keus. De, ik, ik kom niet uit de catalogus. Het zijn, nee, nee. Uh, hoe heet Hoe heette dat? Youngtimers? Ja. Of, uh, nou ja. Die gebruikte kringen. Maar ik, ik vind dat altijd het uitkiezen van een kleur, vind ik altijd een van de lastigste dingen voor een auto. Ja, maar jij bent echt een Piet Lut. Jij bent ik echt de, maar... de grootste <laughs> oh <my laughs> van alle maar, joh. Maar zwart, dat rijd ik nu en dat vind ik eigenlijk, denk, boah. dat nou, het is zo snel vies. Ja, en in het dozijn. Ook ja. dat ook. Nou, ik stond ook. deze vakantie naast een uh, knalroze Tesla geparkeerd. Oh, ja. Ah, het is handig. Want je vindt je eigen auto zo heel snel. Maar toen dacht ik wel, wie koopt er nou? Ik denk een vrouw. Maar je ja. kan een Tesla niet in roze bestellen. Dus die is, later heeft hij die kleur gekregen. Is gerapt gekeken. of zo. Ja. Oh, okay. Maar dan ja. nog, dan ga jij dus naar de rapper. Weet je wel, dan ja. zeg je ja. zeg meneer de rapper, ja. doe mij uh, roze. Ja. En dan word je waarschijnlijk twee dagen later terugbeld door die, diezelfde werper die zegt... ja, daar staat hij roos, maar dat moet een vergissing zijn. Dat ja, nee. kan niet kloppen. De 538-ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. I hear the clock ticking on the wall. Blows the sea, track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real tide. Oh, how long has it been now? Uh?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 Then, another dream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 Worden je zo meteen Timbaland, Carrie Hilson, The Way I Are komt eraan. En dit is Miles Smit. Take a chance. I'm waiting 5-3-8 Zometeen even bellen met Peter. Gisterochtend hing Peter Heerschop aan de telefoon. In de 538-ochtendshow, dat hoor je zometeen meteen 538 Niels van der Ween Christina Aguilera en Genie in de Bottle komt er ook aan direct naar Summer and Undressed. Come on and let me out Christina Aguilera, Genie in the Bottle Dit is Radio 538 met Hendrix, Golden zometeen en nu de Jonas Brothers and Leave me before you love me I see you Believe. I believe En golden. Zometeen om 6 uur, dan is het tijd om de dag te beginnen met een lach. In de 5-3-8-ochtend-show met Tim, Rick, Niels en de Florentine. En daarin natuurlijk ook weer jouw kans op kaarten voor. Vrienden van Amsterdam Live. Komende vrijdag dan begint dat allemaal in Ahoy Rotterdam, de grootste club van Nederland die je traditiegetrouw in januari de deuren weer opengooit. Traditiegetrouw ook altijd meteen echt stijf uitverkocht, stijf uitverkocht. Maar 538 heeft de allerlaatste kaarten voor je. Je wint er vier als je de kroegbel hoort. En als je die hoort, bel je 0909 3058. Kom je in de uitzending? Dan ga je er vandoor met vier tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2026. Dan ben je er gewoon volgende week al bij. Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter. Eerst even terug naar de ochtendshow van gisteren. Toen was het maandag en iedere maandagochtend kwart voor tien hoor je Peter Heerschop...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 538. 538 53 Sunnel vision every second let you with me 538. Het is bijna 6 uur geworden. Lijnen die zijn geopend. 0909 30538. Die kun je nu bellen als je de eerste luisteraar wil zijn zometeen. Mag je zometeen de 538-ochtendshow officieel aftrappen... en dan krijg je ook het Ik was de eerste luisteraar-t-shirt. Dus aanmelden maar. 0909 3000 Hey, Hé, eigen baas. Heb je wel eens gehoord van ontzettend vette pech? Ziekte of ongeluk en dat je dan...